Philippe Didier is een rijke mansoontje dat verzeild is geraakt in de Parijse onderwereld. Daar wordt hij ervan verdacht Fernand de Leuze te hebben gedood met zijn sportauto. Fernand de Leuze was de eigenaar van een duister bar op de Place Pigalle. Hélène, de stiefmoeder van Philippe, twijfelt echter aan de schuld van haar stiefzoon. Ze vermoedt dat Philippe misbruikt wordt door enkele onderwereldfiguren die wilden afrekenen met Fernand de Leuze. Helene gaat een raden bij haar ex-man commissaris Jordan van de Parijse gerechtelijke politie. Ogen om te zien is een hoorspel van Cherlmetre in een Nederlandse vertaling van Jeff Gerards. Twintig voor negen, lieveling, je zult te laat komen. ja, ja, ja, ja. ik weet het zeg. <laughs> Waarom lach je? Je vrees om te laten komen, natuurlijk. Je bent net een kleine bediende die bang is om betrapt te worden. Oh. Als directeurs wat vaker het goede voorbeeld gaven, hè. zou iedereen meer op tijd zijn. Uh, ga je weg vanmorgen? Oh, waarschijnlijk niet. Uh, Waarom? Als Filip terug is, zou ik willen dat je uitvist waar hij s'nachts uithangt. Hij zal het aan jou vlugger zeggen dan aan mij. Waarom zou je willen dat ik hem dat vraag? Hij is geen kind meer. Dat blijkt niet dat hij zich gedraagt als een kind. Hij gaat niet meer naar de les de laatste tijd. Oh, bespioneer je hem. Ik hou hem in de gade. Ah, daar is hij. Ja. Maar ik denk niet dat hij zich zal laten zien. Filip? Ja. Kom eens hier. Goedemorgen, Filip. Morgen. Hallo. Is het uh, indiscreet om te vragen waar je gezet hebt? Ik ben bij vrienden blijven slapen. We hadden veel gedronken, ik kon niet meer rijden. Zou je willen dat u feliciteren met je voorzichtigheid? Denk je niet dat het verstandiger zou zijn om wat minder te drinken? Ja, zoiets gebeurt, hè. Zolang je studies er niet onder lijden, doe je wat je wil. Maar als dit nog eens gebeurt, dan waarschuw ik... Dat je me geen geld meer geeft en dat ik moet gaan werken voor mijn brood, ik weet het. We kunnen liever nu niet over discussiëren. Ik denk dat je je niet goed voelt. We zullen er vanavond over praten. Ik zal er zijn. Ja, ik ben weg of ik kom nog te laat. Ja. Schat, tot vanavond. Mm. Ja. Tot vanavond. Je ja. vader heeft gelijk, Filip. De laatste tijd overdrijf je toch een ja, beetje. Ja, ik weet het. En wat zie je eruit? Voel je je niet goed? Of is het van het drink? Ik heb geen ogen dicht gedaan. Ik ben kapot. Ik neem een slaapmiddel. Nee, wacht even. Filip, wat scheelt er? Ik ben kapot. Ik heb het toch al gezegd. Kijk in mijn ogen. Alsjeblieft, Helen, nu niet. Later. Ik wil weten wat er gebeurt. Je hebt te veel gedronken, oké. Okay, maar dat is niet de eerste keer. En op jouw leeftijd moet je het tegen kunnen. Ja, natuurlijk. Ga zitten. Nee, laat me met rust. Ga zitten. Daar. Ik luister. Ik, ik heb niks te zeggen. Ik kan niks zeggen. En waarom niet? La, laat me alsjeblieft met rust. Ik, ik. dwing me niet om te praten. Ik, ik weet dat je van me houdt, dat je mij wil helpen, maar je kunt niks voor me doen. Ik moet slapen. Daarna zien we wel. Je hebt een stommiteit uitgehaald. Is het dat? Was het dat maar. Ik weet niet wat je bedoelt met een stommiteit, maar ik zou het wel willen. Is het zo erg? Je zult het vlug genoeg te weten komen. Kom, laten we nu gaan, alsjeblieft. Nee. Je zou beter niet aandringen. Jij gaat niet slapen voor ik het weet. Oké, okay, je hebt het zelf gewild. Ik heb vannacht een man doodgereden. Wat zeg je? Ik zei dat ik een man heb doodgereden. En, en dat is niet alles. Het was geen ongeluk. Ik heb het met opzet gedaan. Ja? Ja, wat is het? Het is uw vrouw, commissaris. Mijn vrouw? Ik bedoel, uw ex-vrouw. Helijn? Juist. Mevrouw Didier, dat zijn ze toch. Wat krijgen we nu? Goed, laat haar maar binnen. En ik wil niet gestoord worden. Goed, commissaris. Mevrouw, u... De commissaris verwacht u. Dank u. Dag, Mark. Dag, Helijn. Daar schrik je van, hè? Ja, nogal. <laughs> Hoe gaat het? Niet slecht. En met jou. Mm. Problemen? Nee nee, nee, nee, niet persoonlijk. Krijg ik Als je dat echt wil. Hm? Ik ben blij dat ik je terugzie. Ik denk nog vaak aan je. Mm -hmm. Ja, ik heb je al een paar keer willen opbellen toen. eigenlijk zonder reden. Wat is er? Oh, niks speciaals. Ik heb een kleine inlichting nodig, meer niet. Mm -hmm. Ik luister. Ik zou je eerst iets willen vragen. Kan je even niet officieel naar me luisteren? Een beetje zoals onder vrienden? Hoezo? Ik had je eigenlijk liever ergens anders gesproken. Zullen we ergens of zo? Nee, nee. Ik wil alleen maar zeggen dat ik als een vriendin ben gekomen en dat je niet te nieuwsgierig moet zijn. Een politieman die niet te nieuwsgierig mag zijn? Ja. Jij bent geen gewone politieman. Ik vraag je alleen niet te nieuwsgierig te zijn. Goed, goed. Waarover gaat het? Over een ongeluk dat drie dagen geleden is gebeurd. Iemand uit het milieu, een zekere de Leuze, geloof ik. Hij werd overreden. Je kent die automobilist toch niet, zeker? Wat dacht je? Nee, een vriendin van mij heeft die de leuze ooit gekend. En ze zou willen weten hoe het gebeurd is. En de kranten hebben er niet zoveel over geschreven. En jij zou meer willen weten? Of je vriendin zou willen weten of er niks anders aan de hand is? Juist, dat is het, ja. Luister, Elen, je hebt mij gevraagd je niet te verhoren. Ik wil wel, maar ik denk dat jij die vriendin bent. Nee, echt niet. Maar goed, dan heb je dan vrienden die kennis hebben in het milieu. Waarom kennissen hebben? Die de Leuze had een bar in Pigal. Iedereen kan er in en uit. Ben jij er ooit geweest? Nee, nooit. Mm -hmm. Goed. Ik zal zien. Allo, Nouba bon, Chardin. Goeiedag. Ja, goed, dank je. Zeg eens de zaak de Leuze van Pigal, Doe jij die? Nou, hm? nu alleen maar een inlichting. Ja, zeg, ben je alleen. Heb je even tijd? Ja, goed, dan kom ik even langs. Je hebt toch geen zin om mee te gaan, zeker? Niet echt, nee. Goed, ik laat je even alleen. Ik zal vragen dat ze een krant brengt. Doe geen moeite. Ik heb een boek bij. Lees je nog altijd zoveel? Ja, nog altijd. Tot straks. Er liggen sigaretten op het bureau. Mag ik? Kom binnen. Hoe is het? Goed, goed. We houden ons flink. En waarom ben je zo nieuwsgierig naar die Deleuze? Niks erg. Vrienden die hem kennen en die meer willen weten, meer niet. Hmm. En wat willen ze weten? Of oh, het wel een ongeluk is geweest. Een mafioso die zich laat mollen, is altijd een beetje verdacht. Nee? Hmm. Een mafioso? <laughs> niet overdrijven, hè? Dus jij hebt vrienden die Deleuze gekend hebben? Die hem eens een paar gezien hebben. Een paar keer, meer niet. Hmm. En die tot bij de gerechtelijke komen voor inlichtingen. Rare vrienden, zeg. Doe niet onhooselijk. Hoe ver sta je? Niet ver. Ik weet alleen dat het geen ongeluk is, meer niet. Een afrekening? Misschien. Of een uh, vrouwengeschiedenis. Welke vrouw? Hier, uh, Simon Flechie, alias Sonja, 38 jaar, getrouwd met de leuze en eigenares van de baar. Vroeger verdacht van heling, maar altijd vrijgesproken. En uh, lekker te zaakjes. <laughs> Zij had spijt dat ze met de leuze getrouwd was, maar hem verlaten daar was geen sprake van. Wie kerel was zo jaloers als een tijger. Mm -hmm. En waarom zou het geen ongeluk zijn? Hmm. In volle snelheid opgeschept en geen remsporen. En behalve dat, niks. Geen enkel spoor. Er is een, eh, een zekere Paul Ritchie die bij hem woonde, maar die houdt zich al een tijdje koest. Zo. Import, export, wettelijk. Hè. Hmm. Of hij tot het tegendeel bewezen wordt, natuurlijk. In elk geval geen killer. Uh, uh, en wat doen we ermee? De grote middelen? Hmm. Eh, een dacht je? beetje rondsnuffelen, hè. de gewone routine. Geen getuigen, geen spoor van een auto. Nee, nee. Ik geloof niet in wonderen. Of een collega die een ander spoor vindt. Hè? Wie weet. Nee, nee, dat geloof ik niet. Maar ik, eh, ik weet niet. Ik zal zien. Goed. Maar ruim niet te veel in de wielen. Hè? Dat zou niet aardig zijn. Ik ga je op de hoogte. Tot later. Mm. Jordan. Ja, wat is het? Als je ooit zin zou hebben om een glas te gaan drinken bij die eh, Sonja... Hè? Pas dan op. Ze houdt niet van flikken en ze ruikt ze van ver. Bedankt. Ciao. En, heb je nieuws? Ja, moord met voorbedachtheid. Met voorbedachtheid? Ja. Is hij er zeker van? Ongeveer wel, ja. Maar tot nu toe heeft hij geen enkel spoor. Waarom zeg je dat? Hoor alleen. Ik wil je graag helpen naar je luisteren als een vriend, maar... Nee, ja. nee, nee, laat me uitspreken. We zijn al vijf jaar gescheiden. En we hebben elkaar al vier jaar niet meer gezien. Je hebt me al vaak willen bellen, maar je hebt het niet gedaan. Dus als jij vandaag de moeite doet om naar hier te komen... dan is het niet voor enkele kleine inlichtingen. Je bent trouwens te nerveus. Het gaat om iemand van wie je houdt, niet? Je vergist je, Mark. Ik was ongerust toen ik hier binnenkwam. Maar nu ben ik gerustgesteld. Aha. Ja. Ik was inderdaad ongerust over iemand... Maar als het moord is, ben ik gerust. Moord is niet mogelijk. Uitstekend, maar dan zou je mij toch... Nee, misschien... vraag me alsjeblieft niks. Je hebt me gerustgesteld, bedankt. Ik heb je voor niks lastigvallen. Het vervelende bij jou is dat je nooit kon liegen. Als je dat wat beter had gekund, dan was je nu misschien nog mijn vrouw. Doe me een plezier. Vergeet mijn bezoek. Ik ben je later nog wel eens op om samen wat te gaan eten. Oké. Okay. Als ik iets meer te weten kom, bel ik je op. Over de zaak de Leuze. Bedankt. Hm. Goed. In elk geval bedankt, Mark. Ik ben blij dat ik je nog eens gezien heb. Zeg, in je tweede huwelijk. Ben je gelukkig? Dat gaat. Mijn echtgenoot is een rustige, redelijke man. Een bank is iets rustiger dan de politie, uiteraard. Ja. Ik bel je nog. Tot ziens. Helijn. Ja? Als je van idee verandert over die zaak, kom dan gerust nog eens langs. Ik wil je nog wel helpen, dat weet je. Bedankt. Maar dat zal niet nodig zijn. Tot ziens, maak. Sonia, je zou wat vakantie moeten nemen. Waarom wil je de baar nu per se openhouden? Ik wil werken. Ik wil hier blijven. Trouwens, de commissaris heeft me verboden de stad uit te gaan. Hij heeft alleen gevraagd hem op te bellen als je de stad uit nee, wilt. Nee, nee, ik zou geen moment gerust zijn. Ik ben bang, weet je... Die stilte bij de politie voorspelt niks goeds. Zou je dat willen dat ze elke dag over de vloer kwamen? Je vent werd vermoord door een doodrijder, dat is alles. En die lui van de gerechtelijke hebben andere katten te geesten, geloof me. Als je er zo zeker van bent, waarom wil je dan niet dat ik die jongen, die... die Philip opbel? Om hem wat te zeggen? Om te weten hoe het met hem is? Moet verschrikkelijk zijn voor hem. Als hij door de knieën raakt, zal het wel in de krant staan. En als er niks in staat, is dat een goed teken. Over enkele dagen, hè. Kom, we zijn weg. Wacht, ik ga kijken. Iemand die met Maurice staat te kletsen. Oh, het lijkt me er eentje van het huis. Je weet wel. Waarom denk je dat? Maurice belt niet voor niks. Dat is vervelend. Als er meer dan één op de zaak zit, is dat een slecht teken. Ja, je gaat beter de baard dicht gehouden. Oh. Hier of ergens anders. Mevrouw Hoor is overal kif-kif. Ogris is daar. Blijf je hier? Nee, nee, ik neem de achterdeur. Belgemaat, als je weg is. Oké. Okay. Ja? De politie, madame Sonier. Kom binnen, kom binnen. Wat wil hij? Hij wil u spreken. Hij wil de pieren uit mijn neus halen over die jonge kerel, Philippe. Heeft hij zijn naam gezegd? Nee, nee, nee, nee, niet ongerust zijn. Hij heeft mij alleen gesproken over een jonge kerel. Ik heb gezegd dat ik van niks wist. Ja, goed, ik kom Zie je wel? Dat ze niks van zich liet horen was een slecht teken. Verlies je hoofd niet en trap niet in hun val. Ze weten niet wie die jongen is. Ik bel je als hij weg is. Ja, maar niet vanuit de bar. Hè? Ga ergens anders bellen. Ja. Er zijn luistertafels. En even uitgaan nu. Laat hem niet te wachten. Ja, goed. Tot straks, Paul. Tot straks. Goedenavond, meneer. Goedenavond. U wilde me spreken? Ja, als u mevrouw de leuze bent. Dat ben ik. Ik stoor toch niet? Nee, nee. Nee, ik was aan het bellen. Mag ik u vragen... Jordan. Commissaris bij de gerechtelijke politie. Oh. Maurice, een fles whisky graag met soda en ijs. Gaat u zitten, meneer Jordan. Dank u. Kijk, ik zal eerlijk zijn. Ik ben van de gerechtelijke politie... maar ik ben niet belast met het onderzoek naar de dood van uw man. Ah... Ik verwachtte u hier niet. Ach, kijk, als de baar gesloten is, gaan de klanten elders. Uiteraard. Dank je, Maurice. Alsjeblieft. Ik luister, commissaris. Ik heb in de buurt wat rondgewandeld. Het café op de hoek, de kruidenier, de huisbewaarders. Ik was op zoek naar een jongeman. Een jongeman? Jonge ja, gezondheid. Chin, chin Om precies te zijn, ik zocht naar... Hoe zou ik het zeggen? Een, een ongewone klant van uw baren. Een buurvrouw heeft me gesproken over een jongeman. Ik begrijp u niet. 22, 23 jaar, heeft ze me gezegd. Een jongeman, heel elegant. een die met een sportauto rijdt. Nou, zonder u te willen beledigen, niet onmiddellijk het cliënteel van uw etablissement. Ik, ik, ik begrijp u nog altijd niet. Als u de dood van mijn man niet onderzoekt... waarom houdt u zich dan bezig met mijn klanten? Toeval. Oh, Philippe Didier, zegt die naam u iets? Ik veronderstel dat het de jonge man is die u zoekt. Waarom veronderstelt u dat? Wilt u zeggen dat u zijn naam niet kent? N nee, nee, maar... Ik... Het is een klant, een van de velen. Nee, nee, als uw buurvrouw hem heeft opgemerkt... dan wil dat zeggen dat hij niet een van de velen is. En wat dan nog? Waarom mij hier vaak? Ik zou willen weten waarom u al die vragen stelt, commissaris. Eh... Uh... Die jongen interesseert me persoonlijk. Ik probeer hem te helpen. Als hij hulp nodig heeft, natuurlijk. U doet wel zeer geheimzinnig. Ik denk ook aan iemand die hem heel goed kent. Iemand die bang is dat hem iets overkomt. Bang? Mm. Was Philippe Didier hier de avond van het uh, ongeluk? Uh, wat heeft dat ermee te maken? U verdenkt hem toch niet... Dat van... hij de dader is. En waarom niet? Dat is belachelijk. Hij is lang voor mijn man naar huis vertrokken. Dus hij was hier? Hij was al thuis toen mijn man werd overreden. Zelfs als dat zo is, dan moet hij het kunnen bewijzen. Waarom? Is het nooit bij u opgekomen dat uw man vermoord zou kunnen zijn? Vermoord? U bedoelt opzettelijk overreden? De leuze was geen man die stil zat. Hm? U vergist zich, commissaris... Vanaf het ogenblik dat we deze baar overgenomen hebben, is mijn man uh, zeer rustig geworden. In het milieu is men nogthans vaak heel rancuneus. Waarom komt u dan over Philippe Didier praten? U hebt nog altijd niet op mijn vraag geantwoord. Waarom kwam hij in uw baar? Als ik dat zeg, gaat u van alles denken. <laughs> ik kwam voor u, nietwaar? <laughs> dat is belachelijk. Dat vind ik niet. Voor een jonge kerel van 22 moet u dubbel aantrekkelijk zijn. Bedankt voor het compliment. Mm -hmm. nou, toen hij hier de eerste keer kwam... heeft hij me inderdaad de hele tijd zitten bekijken. Hij is de dag daarop teruggekomen. En toen heeft hij me een glas aangeboden. Het was tegelijkertijd ontroerend en een beetje belachelijk. Hij zei dat hij... Toen hij me zag, een schok had gekregen. En hij werd kwaad, omdat ik hem niet zo serieus nam. Is dat lang geleden? Oh, twee maanden, geloof ik. En hebt u hem tenslotte wel au serieus genomen? Niet zoals u denkt, commissaris. Maar hij sprak over zijn verwachtingen. Zijn ambities. Het is een jongen... Maar... Ja, ik, ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen... Hij is tegelijk nonchalant en, en vol enthousiasme. Hij wou iets opbouwen, een groot architect worden. Maar hij werd woedend toen ik zei dat je een oude man moet zijn... om als architect ernstig genomen te worden. Is er iets tussen jullie geweest? Is het een grapje? Trouwens... Wat? Niks. Uw man hield u in het oog, is het dat? Hoor eens, commissaris, ik heb eerlijk met u gepraat... en ik wil op al uw vragen antwoorden, maar... maak er niet meer van dan, dan het is. Ik heb Didier nergens anders ontmoet dan hier. Met of zonder mijn man, dat zou hetzelfde geweest zijn. Uw man had de reputatie enorm jaloers te zijn. Vond hij het niet vervelend dat die jongen hier kwam? Ja, maar als ik vertel hoe het gegaan is... gaat u zich van alles inbeelden. Oh, zeg maar, we zien wel. Maar kijk, het... Het is misschien toeval. Enfin, de avond van het ongeluk had mijn man hem gevraagd hier weg te blijven. Gewoon gevraagd of... En bedreigd? Bedreigd. Voor een onderzoeksrechter kan dat een vervelend detail zijn. Ik ben er zeker van. Maurice, kom eens even. Ja. De commissaris beeldt zich in dat mijn man opzettelijk zou overreden zijn door Philippe Didier. Dat is idioot. Enfin, ik bedoel, dat is onmogelijk. Waarom? Ah, De bazin zal het u wel gezegd hebben. Ja, maar ik vraag het aan u. Zeg het maar, Maurice. Zeg hem hoe meneer Fernand, die jonge man, heeft buitengewerkt. Dat is vriendelijk gebeurd. Zonder lawaai. Ik heb meneer Fernand zelden zo rustig gezien. Hij heeft drie whiskies besteld. Hij is aan het tafeltje van de jongen gaan zitten, waar madame al zat... En toen heeft hij gezegd dat dit zijn laatste glas was... en dat hij hem daarna niet meer wou zien. Hebt u hem dat horen zeggen? Ja. En waar was u toen? Achter de bar. Ik was een scotch on the rocks aan het maken. Als u het van zo ver hebt gehoord... is dat dan geen teken dat meneer Fernand niet zo rustig was? Mijn man had een zware stem en hij praatte luid. Zelfs tegen de klanten? Er was niemand op dat moment. Alleen een vriend. Hoe heet die? Is dat belangrijk? Paul Ritchie. Juist. Wat zei u weer? Wel, dat meneer Fernand gezegd heeft dat hij die jongen hier niet meer wilde zien. Zonder te zeggen waarom? Ah, nee. Hij zei dat hij het beu was om hem rond zijn vrouw te zien draaien. En? De jongen zei dat hij daar begrip voor had. En dat hij niet meer zou terugkomen. Hij zag er wat verdwaasd uit, maar ja. Hij had ook al heel wat gedronken. Dronken veel? Soms wel een beetje te veel, ja. Ik probeerde hem wat in te tonen, maar... Hij luisterde nooit. Toen hij naar buiten ging, zwijmelde hij. En u hebt hem laten gaan? Och, u moet niet overdrijven. Hij was niet echt dronken. Als je de temperatuur van elke klant zou moeten opnemen... Goed, goed. Hij was dus weg. En de baas, meneer Fernand? Hij is bij meneer Ritchie gebleven. Ongeveer een kwartier. En toen is hij vertrokken. Gaan slapen. En Ritchie? Die is bij mij gebleven. Tot wanneer? Lang genoeg om mijn man niet meer te kunnen inhalen... als het dat is wat u bedoelt... Hij is trouwens naar een ander café gegaan waar vrienden van hem waren. Dat kunt u verifiëren. Niet tot op de minuut. Ik heb u gezegd dat hij lang na mijn man vertrokken is. Tenminste een half uur later. Dat is waar, commissaris. Een goed half uur. Mag ik u een vraag stellen, commissaris? Ja, natuurlijk. Waarom denkt u dat het geen ongeluk was? Omdat iemand ergens heel ongerust over is. Pardon? Ik kan nu niks meer zeggen, maar we zien elkaar nog. Bedankt voor de scotch. Jij? Dag, Helene. Ja, ik heb getelefoneerd, maar het was altijd bezet. Ben je altijd zo spraakzaam? Wat wil je? Je stiefzoon zien. Ik dacht het al. Ik ben dom geweest om bij jou te komen. Ik kom als vriend, zoals je gevraagd hebt. Niet officieel. Ik had je gevraagd om alles te vergeten. Ben jij het dan vergeten? Nee, je hebt gelijk. Ik ben dood ongerust. Kom binnen. Weet je al iets meer? En jij? Niks, ik weet niks. Ik ben bang, dat is alles. Bang? Waarvan? Nee, het spijt me, maar reken niet meer op mij. Ik heb al te veel gezegd. Dat is waar. Als hij had gezwegen, had niemand over je stiefzoon gekikt. In Pigal schijnt iedereen hem te willen beschermen. Ben jij daar geweest? Gisteren. Ik heb de vrouw van de leuze gezien. Haar baarman en een ex-gevangene, die Richie heet. Is je stiefzoon thuis? Op zijn kamer. Al drie dagen weigert hij naar beneden te komen. Hij doet niks anders dan slaappillen nemen, drinken en slapen. En zijn vader? Ik heb hem gezegd dat Filip rust nodig heeft. Hij valt hem niet meer lastig. Kan hij ons horen van op zijn kamer? Nee. Goed, zeg me dan wat je weet. Nee, Mark. Ik zeg je niet alleen niks meer, maar ik... Maar wat? Ik wil niet dat hij hem ziet. Hij is er belabberd aan toe. Hij zegt om het even wat. Als je hem wilt spreken, moet je hem ontbieden. Doe niet zo stom, Elen, Vergeet niet dat ik je wil helpen. Jij bent niet iemand die zijn ogen dichtknijpt. Ik ken je. Ben je zeker van dat we hem op deze manier in dienst bewijzen? ja? Wat bedoel je? Niks. Maar één zaak is zeker. Je stiefzoon had gedronken. En de wet voorziet verzachtende omstandigheden voor iemand die gedronken heeft. Op voorwaarde dat die man, als hij nuchter is, niet probeert om het gerecht te beliegen. Je wilt dat hij zou bekennen, is het dat? Ik zou vooral zijn versie van de feiten willen horen. En als hij niks wil zeggen? Ja, we kunnen het toch altijd proberen. Beloof me dat je hem niet te hard aanpakt. Natuurlijk, wees maar niet ongerust. Goed, kom dan. Maar ik ben niet zeker of hij zal willen luisteren. Hij is vreselijk nerveus. Door zich op te sluiten, zal hij niet kalmeren, in tegendeel. Laat je niet vangen door zijn cynisme. Hij is 22, maar het is nog een kind. Maak je geen zorgen, ik weet wat cynisme is. Philip? Filip slaap je? Antwoord. Ik heb gevraagd me met rust te laten. Er is iemand die je wil spreken. Het is Marc Jourdan, mijn ex-man. Ja, de flik. Ja, de flik, maar ik kom hier niet als flik. Dus je bent je ermee aan de moeite, hè? Laat me gewoon met rust, oké? Okay? Ik heb geen goede Samaritanen nodig. Hé, hé, hé, zag je Ga weg, Gelijn, laat ons alleen. En jij, lieve jongen, of je het nu goed vindt of niet... Wij gaan eens even praten. Doe maar op slot, maar ik waarschuw je, je verliest je tijd. Je krijgt me niet aan de praat. Tot nu toe heb je nog niks anders gedaan. Och, een moderne flik... Het vervelende is dat een flik altijd een flik blijft. Heel juist. Behalve van uiterlijk veranderen mensen nooit veel. Flikken blijven flikken en moederszoontjes blijven moederszoontjes. Heel diepzinnig. Ik probeer op jouw niveau te blijven. Het schijnt dat jij een briljante jongen bent. Oké, okay, genoeg gezeik. Ik heb niks te zeggen en jij mag me zelfs niet ondervragen. Helene is erg aardig, maar wie bij de hond slaapt krijgt zijn vlooien. Ze is je vrouw geweest, dus ze bemoeit zich graag met zaken die haar niet aangaan. Helene is ongerust en ze is niet de enige. Sonja trekt het zich ook erg. Wat bedoel je daarmee? Hoe durf jij? Ik heb mijzelf toestemming gegeven, ja. Heb jij Sonja gezien? Ja. En ik heb ook begrepen dat je door haar gefascineerd bent. Voor de vrouw van een crimineel is ze merkwaardig. Waarom de vrouw van een crimineel? Ze is een vrouw. Een echte vrouw. Dat is ongeveer wat ik bedoel, ja. Wat heeft ze je verteld? Ze heeft over jou gepraat. Ze schijnt erg veel van jou te houden. Ja, erg veel, ja. Gewoon, zoals Helene en andere vrouwen... Een vrouw moet me maar aandacht schenken en ze spreken al van erg veel houden. Ben jij verliefd op Sonja? Ja, en ik schaam me daar niet voor. En je vader? Wat zou je vader daarvan zeggen? Mijn vader. Mijn vader is een povere klootzak. Waarom zeg je dat? Ach, de bank. Een weekendje vakantie en dan opnieuw de bank. Weekendjes. Al wat telt dus de poen? Je vindt dat kloten, maar dat belet je niet ervan te profiteren. Een student van 22 die rondrijdt in een sportauto met zijn zakken vol geld. Ja, en waarom niet? Omdat jullie twintig jaar hebben moeten wachten om een auto te kunnen kopen... kunnen jullie het niet slikken dat jullie kinderen alleen hebben op hun achttiende. Niet overdrijven. Ik ben achtendertig en ik had mijn eerste auto vijftien jaar geleden. Na enkele jaren sparen. Een auto hebben is tof, juist. Maar daarom ben je nog niet gelukkig. Het probleem is dat je iets moet kunnen appreciëren. Oh, doe geen moeite, ik ken dat. Je bent nog jong, je begrijpt het niet, maar dat komt later wel. En over 15 of 20 jaar, als je oud en wijs genoeg bent, dan heb je recht van spreken, dan mag je iets bouwen. Ik wou je niet kwetsen, maar dat is ook niet nieuw. Ze denken allemaal dat ze Le Corbusier zijn, maar ze kunnen niet eens een muurtje optrekken. Architect word je niet in de baas van Pikaal Of door vrouwen het hof te maken die je moeder zouden kunnen zijn oh, Is genoeg nu, zijn we nu rond? Ja, blijkbaar, want we zijn weer bij Sonnyabbeland Die avond had je gedronken, niet, hè? Ja, en veel De leus heeft je aan de deur gezet en je verboden zijn vrouw nog te zien Je kon je beheersen, maar inwendig kookte je juist of? Ja, daarna? Ik weet het niet, ik weet niks meer De buitenlucht heeft me een klap gegeven Ik herinner me amper dat ik in mijn auto gestapt ben En daarna? Ik denk dat ik weggereden ben ik zei bij mezelf, die de Leuze is een bruut. Hij verpest het leven van Sonja. Als ze nu vrij was... Kijk, jij ziet daar niets zoals ik haar zie, maar... Sonja is een geweldige vrouw. Ga door. Dan weet ik niks meer. Ik moet als een automaat naar de Rumer Cadet gereden zijn om De Leuze op te wachten. Ik weet het niet. Ik, ik, ik zeg dat niet om mijn verantwoordelijkheid te ontlopen, maar ik herinner me niks meer. Ik moet erna teruggekeerd zijn naar Pigal. Waarschijnlijk om Sonja te zien, maar... Ik ben in mijn auto in slaap gevallen. Het is Richie die me heeft wakker gemaakt. Richie? Hij kwam terug uit een café uit de buurt en hij ging weer naar Sonja. Hij heeft mij doorheen geschud en gevraagd wat hij daar deed en daarna... Ja, daarna, ja. Daarna heeft hij gezien dat de zijkant van mijn auto gedeukt was. Aha. Ik heb al gezegd dat ik van niks wist. Dat was helemaal buiten Westen. Hij zei me even te wachten voor ik naar Sonja ging. En ik moet weer in slaap gevallen zijn en... De volgende dag ben ik wakker geworden in een bed. Bij Richie. Bij Richie? Ja, en toen ik wakker werd, heeft hij mij gezegd dat ik naar huis moest gaan... en dat hij wel voor mijn auto zou zorgen. Hij heeft me hier afgezet. Ja? Ja, ja niks. Ik ben naar binnen gegaan en ik heb geslapen. S'avonds stond mijn auto voor de deur. Gerepareerd. Ja, arresteer me nu maar. Het kan me niet schelen. Als het niet zo erg was, kon ik er nog mee lachen. Had je niet eerst met mij kunnen praten, in plaats van met die... Uh... Een vriend. Dat mijn aanwezigheid je niet erg bevalt, kan ik begrijpen, maar dat is bijzaak. Het gaat over uw zoon. Juist. Het is aan mij om... Om wat te doen. Ik zal u vertellen wat u had gedaan als u alles had geweten. U zou uw zoon uitgekafferd hebben en daarna zou u rond de pot gedraaid hebben zoals nu. Het is ontroerend licht geraakt te zijn, maar daar kom je niet ver mee. Mark heeft gelijk. Het gaat over Philip. Wat ga je nu doen, Mark? Wat kunnen we doen? Laat hem vooral stoppen met die slaappillen. Je denkt toch niet dat... Ja, dat denk ik. In zijn toestand is hij tot alles in staat. Op zijn leeftijd accepteer je het niet om naar de gevangenis te moeten. Ga je hem aanhouden? Zo eenvoudig is het niet. Ik kan hem in de ziekenboeg in de gaten laten houden... maar dan moet ik hem van iets kunnen beschuldigen. En ik zal u iets zeggen wat ik nog niet gezegd heb. Er is in die zaak iets wat niet klopt. Ik ben er niet zeker van dat hij de leuze vermoord heeft. Hoezo? Hij denkt het. En hij heeft het bekend, goed. Maar uiteindelijk... Herinnert hij zich niks meer. Maar, maar, Luister, hij herinnert zich dat hij uit de bar is gekomen en naar zijn auto is gelopen. Goed. Daarna is er een blackout, tot hij wakker wordt in zijn auto, die ondertussen heeft gereden. En het is Richie die hem wakker maakt. Je wilt toch niet zeggen... Ik zeg alleen uh, ik... dat niks duidelijk is. En dat de dingen niet gebeurd zijn zoals hij gelooft. U hebt ongelijk zoiets te bewegen. U geeft ons hoop en... In elk geval is hij niet schuldig aan voorbedachtheid. Behalve als hij van A tot Z zou liegen, natuurlijk. En alleen Ritchie zal ons dat kunnen vertellen. Hoor eens, heren. Het is heel makkelijk iemand zomaar te beschuldigen. Mijn verleden pleit niet in mijn voordeel, maar... Ik heb betaald voor mijn vergissingen en ik ben nu een eerlijk man geworden. Och, hou op of we beginnen te huilen. Waarom zou ik hem vermoord hebben? Wat zou me dat opgeleverd hebben? Hij was me nog geldschuldig. Juist, de hypotheek op zijn baar. Misschien zouden we beter zeggen, een hypotheek op Sonja. U bent niet goed wijszeker. Hoor eens, Richie, of je nu al dan niet een oogje op Sonja had, is bijkomstig. Maar ik zal je wat zeggen. Zelfs al heb je de leuze niet vermoord, dan nog kom je er niet zo makkelijk vanaf. Waarom? Omdat de jongen gepraat heeft. Je bent medeplichtig. En je weet wat dat betekent. Medeplichtig aan moord... Daderen en medeplichtigen zijn gelijk voor de wet. En met jouw verleden betekent dat het maximum... Je zou beter bekennen, het zal je niet meer kosten. Meer? Minder bedoel je? Luister, ik weet niet of u er zelf in gelooft... of dat u gewoon indruk op mij wilt maken... maar u bent in staat me zoiets in de schoenen te schuiven. Ik zal dus spreken. De waarheid zeggen, de hele waarheid. Dat zal me leren, u een dienst te willen bewijzen. Een dienst bewijzen? Juist, niks anders... Oh nee, nee, nee, ik maak me geen illusies. Ik weet dat jullie me niet zullen geloven, maar het is de waarheid. Ik heb die jongen uit de puree willen halen, dat is alles. Oké. Okay. Hou dat maar vol voor het hof van Assize en begin nu met de details. Het is waar dat ik de jongen naar mij thuis heb meegenomen en dat ik zijn auto heb laten repareren. Ik heb hem gevonden op 200 meter van Sonja. Ik zag dat de zijkant van zijn auto gedeukt was, maar ja, ja, Toen begreep ik er nog niks van, natuurlijk. Wanneer heb je dat dan wel begrepen? Ben nou onmiddellijk. Toen ik bij Sonja aankwam, hing ze aan de telefoon. De flikken waren haar aan het vertellen dat Fernand overhoop gereden was. Eigenlijk ben jij het slachtoffer van je goedheid. Je had begrepen dat de jongen Fernand overhoop had gereden... en je hebt gedacht, maar die jongen is te lief. Sonja vindt hem een schat, we moeten hem redden. Ik heb zelfs niet zo ver nagedacht... Al ben ik nu eerlijk geworden, ik heb nog dezelfde oude reflex. Als iemand in de puree zit, duw je hem niet het kopje onder. <lacht> dus je bent te goed. Zeg eens, Richie, jij bent niet dom en je hebt enige ervaring. Was jij niet verwonderd dat een jongen als Philippe zoiets kon gedaan hebben? Nee, niet echt. Hij was stapel op Sonja en de leuze had hem aan de deur gezet. Op die leeftijd ben je tot alles in staat als je gek bent op een vrouw. Misschien, maar dat bedoelde ik niet. Er is iets anders dat mij verwondert. Toen hij bij Sonja buiten ging, was hij dronken. Hij zwijmelde. Waar of niet? Zo, hij had enkele whisky's gedronken, dat is waar. Maar hij liep normaal. Dat is het. Zeg, Richie, jij was daar. Toen al. Toen al? Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je daar op het idee gekomen bent. Je hebt de jongen naar buiten zien zwijmelen... en je hebt meteen begrepen dat je daar kon van profiteren. Maar natuurlijk. En ik heb hem ook nog gevraagd op mij te wachten in de auto... Ik ben een half uur na hem buiten gegaan. Waarom maak je je kwaad? Ik ga je toch zeker niet omhelzen als u probeert mij een moord in de schoenen te schuiven. Goed, genoeg voor vandaag. Wachtmeester. Ja, inspecteur? Sla hem in de boeien en breng hem weg. Goed, inspecteur. Profiteer ervan om na te denken, Richie. Niet op tijd praten kost meestal geld. Wat u interesseert is niet de waarheid. Maar dat ik hetzelfde zeg zoals u Oké, okay, ik... geen gelul. Breng hem weg. Wat denk je ervan? Ik heb de indruk dat hij eerlijk is. Jij niet? Het is een oude vos, weet je. Hij is in elk geval medeplichtig. Als de jongen schuldig is, ja. Die heeft bekend, wat wil je nog meer? Al wat we voor hem nog kunnen doen, is bewijs dat hij dronken was. Heb jij Ritchie niet gehoord? Hij had genoeg gedronken, maar echt dronken was hij niet. Dat bewijst alleen dat hij de schijn wil wekken, dat hij de jongen wil redden. Wat we nodig hebben, is een motief. Dat Ritchie een goede reden had om de leus uit de weg te ruimen. Ja... De twee anderen zijn ook hier. We kunnen ze even goed aanpakken. Beginnen we met de barman? Oké. Okay. Maurice. Ga zitten en luister goed. Paul Ritchie heeft de handboeien al aan. De enige vraag is nog of hij medeplichtig is... of dat hij je baas zelf heeft vermoord. Dat kan niet. Waarom zou hij hem vermoord hebben? Dat is precies wat wij willen weten en jij kunt ons daarbij helpen. Ik? Jij kent het huis... Je hebt ogen en oren. Als Ritchie er belang bij had om de leuze te laten verdwijnen... dan moet jij dat weten. Sorry, maar ik kan u alleen maar het tegendeel zeggen. De baas en Ricci waren twee handen op één buik. En de bazin? Wat, de bazin? Misschien was hij wel iets van plan, Ritchie. Oh, sorry, maar nu zit u ernaast. Meneer Ricci heeft vrouwen genoeg. En bovendien... Ja? ...houdt hij van jonge vrouwen. Heel jonge. Pas op, ik zeg niet dat hij het met minderjarigen doet, hè? maar... het scheelt toch niet veel... Weet je dat hij geld had geleend aan de Leuze? Tuurlijk weet ik dat. De baas maakte daar geen geheim van, hoor. Uh -huh. Iets anders. Over Philippe Didier heb jij gezegd dat hij dronken was toen hij de baar verliet. Pardon? Ik heb gezegd dat hij een beetje onvast op zijn benen stond. Dat is niet hetzelfde. Ach zo, volgens jou ben je niet dronken als je niet omvalt. Dat, dat hangt er vanaf, natuurlijk. De een kan er al wat beter tegen dan de ander. En wat denk jij over Philippe Didier? Zie je hem in staat om je baas in koelen bloeden te vermoorden? Nee, dat niet. In koelen bloeden, nee. Dat geloof ik niet. Oké, okay, dan mag je naar huis. Bedankt. Tot ziens, heren. Tot ziens. Mevrouw De Leuze. Ja? Sorry dat we u zo lang hebben laten wachten, maar de zaak wordt serieus. We hebben Paul Ritchie aangehouden, dat hebt u gezien. Waarom? Dat is iets wat u ons misschien kunt vertellen. Pardon? Ga zitten. Ja, Jordaan. Philippe Didier heeft alles bekend. Hij is uw man gevolgd, heeft hem vrijwillig overreden en dacht naar u terug te komen. Maar hij was zo dronken dat hij op zijn stuur in slaap is gevallen. Dat is onmogelijk. Dat kan ik niet geloven. Wel, wij hebben er ook moeite mee gehad. Niet waar, Dubois. Ja. Was de jongen volgens u dronken toen hij bij u naar buiten ging? Dat is moeilijk te zeggen, maar nee. N niet echt dronken, nee. Hoe is uw relatie met Ritchie? Heel goed, waarom? Heeft hij u ooit voorstellen gedaan? Voorstellen? Paul? Dat meent u niet. Ja, waarom niet? Vindt u het zo vreemd dat iemand een oogje op u heeft? Nee, maar van Paul wel. Als ze dertig zijn, vindt hij vrouwen al te oud. Ja. Sorry, maar waar wilt u naartoe? Heel eenvoudig. Wij vragen ons af of Ritchie er geen belang bij had... uw man te laten verdwijnen. Oh, dat is belachelijk. Paul en Fernand waren als twee broers. Wel, in dit geval moet hij een gouden hart hebben, de genaamde Richie. Hoezo? Uh, waarom? Iemand vermoordt zijn beste vriend. Hij vindt de moordenaar... en het enige wat hij doet is hem proberen uit de noord te houden. Maar dat noem ik vriendschap. Ik denk niet dat je gelijk hebt, Dumas. Het gedrag van Ritchie is verklaarbaar. Ten eerste, toen hij de jongen terugvond, wist hij nog niet dat de leuze dood was. En ten tweede, toen hij het vernam, had hij medelijden. Ritchie, medelijden. Waarom niet? De leuze kon hij niet opnieuw levend maken. Nee, nee, er klopt iets niet in die hele zaak. Misschien? Hallo, ja? Ik geef hem door. Mevrouw de leuze. Zet er een aan. Waarliefd. De luidspreker. Oké. Okay. Commissaris Rodin. Goedenavond, commissaris. Ik heb net een brief van Paul Ritchie gekregen. Een ongelooflijke brief. Maar... Ja? Ik kan het nu niet uitleggen, omdat ik niet alleen ben. U moet direct komen. Ik weet wie mijn man heeft vermoord. Ik weet alles. Wat weet je? Kom alsjeblieft. Ik zal u alles uitleggen. Dat is goed, maar. Ver Verdomme, mevrouw De Leuze. Sonja, hallo, hallo, hallo. Je zou beter een auto vragen. Ga zitten, Richie. En probeer te raden waarom we je midden in de nacht van je bed lichten. Ik ken raadseltjes, weet je. Geen gelul, Richie. Je hebt ons voor de gek gehouden... en dat zou je wel eens duur te staan kunnen komen. Ik heb het volste vertrouwen in. je. Rustig aan Dubois. Hij heeft ons van alles te vertellen. En jij, Richie, doe niet zo stom. We weten alles. Graag de details nu. Waarover heb je het? Over de brief van Sonja. Wat? Ja, dat had je niet verwacht, hè? Je vriendje heeft zich een beetje vergist. Maar daar hebben wij alle begrip voor. Je had hem gezegd, als mij iets overkomt, geef je deze brief aan Sonja. Toen we je hebben aangehouden, heeft hij dat als iets beschouwd. En hij heeft haar de brief gegeven. En wat dan nog? Nu ga jij praten. We willen alles weten, van A tot Z. Als u de brief gelezen hebt, dan weet u alles. Heeft Sonja hem gegeven? Jij ja, eerst. Hoe ben je achter de waarheid gekomen? Bijna onmiddellijk nadat ik de dood van Fernand had vernomen. Dit is trouwens een beetje mijn schuld. Als ik minder nieuwsgierig was geweest... als ik die manier niet had mensen te bespioneren... dan was hij misschien niet dood geweest. Vertel. Ik had al lang gezien dat Maurice de Baarman een oogje had op Sonja. Ja, natuurlijk heeft hij het nooit gezegd. Sonja zou hem vierkant uitgelachen hebben... en ze was bang voor Fernand. Ik hield alles in het oog als een vis in zijn bokaal. Heel interessant. Iemand die verliefd is en die bang is dat iemand het zou zien. En heeft de Leuze het niet gezien? Oh, nee. Voor hem was de baarman een stuk van het meubilair. En Sonja, je gaat toch niet beweer dat zij niks gezien had? Met vrouwen weet je nooit. Maar ik denk het niet. Maurice hield het goed verborgen. Hij is niet gek. Sonja was voor hem... ...onbereikbaar. Maar zo zag hij haar toch elke dag. Hij wou niet aan de deur gezet worden. Goed. Je hebt het meteen begrepen, maar je hebt niks gedaan. Integendeel. Je hebt ons aan het lijntje gehouden... ...en Philippe Didier laten beschuldigen. Pardon. U hebt hem niet aangehouden. Als u dat gedaan had, dan was ik tussengekomen. Mooi zo. Maar zijn vader, zijn stiefmoeder... ...je hebt hen in de waan gelaten dat hij schuldig was. Dat is waar. Ik heb ogen om te zien... En dat amuseert me. Mensen in de waan laten van iets. Nou ja, ik heb geen theater of cinema nodig. Ik kijk gewoon om me heen. Hebt u Maurice al aangehouden? Wat was je van plan te doen? Met hem afrekenen? Twintig jaar riskeer voor zo'n rotzak. Nee, dank je wel. Ik wou hem boven een klein vuurtje houden... en hem zo bang maken dat hij zichzelf zal aangeven. En hem vooral vertellen hoe hij de jongen te grazen heeft genomen... Weet jij dat dan? Ik denk dat hij iets in de whisky van Philippe gedaan heeft. Maar er is iets dat ik niet begrijp. Dat de jongen dacht dat hij aan hun stuur had gezeten. Aangelengd met alcohol geven sommige middelen hallucinaties. Je bent als gehypnotiseerd. Verdomme. Dat heeft die slim geflikt, die Maurice. De duivel was met hem, ja. De baarman is net naar de leuze buiten gegaan. Zo gezegd om iets te gaan kopen. De jongen is nog eens een auto geraakt. Maar toen Maurice bij de auto kwam, lag hij al in slaap. En daarna was het heel gemakkelijk. En tien minuten later stond Maurice terug in de bar. Hij was met één klap verlost van de echtgenoot en de aanbidder van zijn bazin. Als jij niet was tussengekomen, zou hij Philippe dezelfde avond nog gedumpt hebben, zo wil eens zeker. Ach, stom toch. Maar slim aan de ene kant en idioot aan de andere. Zelfs al was hij de laatste man op de aardbol. Sonja zou Maurice nooit bekeken hebben. Ja, het was een merkwaardige vrouw. Was? Zei u was? Helaas. Haar lekkere baardman heeft haar betrapt toen ze ons opbelde. Hij heeft haar met twee kogels vermoord en zich daarna voor de kop geschoten. Godverdomme. Zoals je zegt, ja. Het is misschien prettig ogen te hebben en naar de mensen te zien als een vis in een bokaal. Maar soms is het duurder dan cinema. Ik tel even op. Niet aangeven van een misdadiger, vernietiging van bewijsstukken... Valse getuigenis. Ja, ja. Eigenlijk had je gisteren geen ongelijk. Het zal je leren diensten te bewijzen. Tot zover ogen om te zien van Charles Maître in een Nederlandse vertaling van Jeff Gerards. In de rolverdeling herkende u Anton Kogen, Marleen Maas, Ludo Buschots, Robin David, Walter Cornelis, Mark Willems, Danny Heile en Michael Pas. Jan Kuipers was de studiotechnicus, de geluidsregie was in de handen van Eddie Bilkin en de regisseur was Hugo Prinsen.